Het is drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad is het eens geworden over Syrië. In een verklaring wordt het schenden van mensenrechten... door zowel het regime als de opstandelingen scherp veroordeeld. Het is voor het eerst sinds het geweld in Syrië uitbrak... dat de Veiligheidsraad het unaniem eens is over Syrië. In de verklaring staat dat het escalerende geweld... volstrekt onacceptabel is en direct moet stoppen. Tot nu toe hield Rusland veroordelingen... tegen het regime van president Assad tegen. Rusland geldt als een bondgenoot van Syrië. De Formule 1-teams die naar Bagrijn zijn afgereisd voor de Grand Prix van zondag zijn daar veilig. Dat zegt de organisator van de race. In 2011 ging de Grand Prix van Bagrijn niet door na betogingen tegen de macht van het Koningshuis. Ook vorig jaar waren er protesten, maar toen ging de race wel door. Een paar protestgroepen hebben al aangekondigd dat ze de race van komende zondag willen verstoren. Volgens een Bagrijnse krant is in aanloop naar de race van komende zondag een aantal mensen opgepakt. Google heeft in het eerste kwartaal van het jaar meer winst gemaakt. De netto-winst van het internetbedrijf steeg met 16 tot omgerekend 2,5 miljard euro. Google haalde vooral veel geld op door advertenties op smartphones en tablets. Ook Microsoft presenteerde positieve cijfers. Het softwarebedrijf zag in de eerste drie maanden van het jaar... de netto-winst met 19 toenemen... tot omgerekend ruim 4,5 miljard euro. Bij een zelfmoordaanslag in een internetcafé in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker twintig doden gevallen. Meer dan dertig mensen raakten gewond. In het café zaten vooral jongeren. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag in Bagdad zat. Het weer droog, minima vannacht rond vijf graden. Ook voor dag enkele buien, vooral landinwaarts, maar ook geregeld zon. En dan wordt het zes tot twaalf graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Nou, ik heb ze net allemaal nog doorgenomen, alle vragen. Dus uh, de jongeren met schulden. Of dat door verwennerij komt de Oranje Mandarijnen. Wordt daar kleurstof voor gebruikt? De postcode loterij. Wat kunnen er allemaal voor prijzen op jouw postcode terechtkomen? Mevrouw Regeer die wil weten waarom die prijs nooit in een flat vallen. Uh, Martin, waarom er kaarsjes op zijn verjaardagstaart staan? En Joker belde over de koffie cafeïnevrije koffie, is dat slechter voor je maag dan gewone koffie? En ik wil dan graag weten hoe ze de cafeïne uit de koffie halen. 0801121. of uh, even mailen naar nachtzuster of twitteren via het nachtzuster. En er is ook een chat tijdens dit programma en die is te vinden op... Um, even kijken, omroepmax.nl slash nachtzuster... en dan gewoon even de chat aanklikken. Het makkelijkste is om gewoon even te bellen naar 0800 1121. En bellen over de trouwring kwestie dat hoeft dus niet meer, want uh, die is inmiddels opgelost. En dit is toch zo mooi, eigenlijk redelijk nieuw liedje over ten huwelijk vragen. Bruno Mars is dit. It's a beautiful day. We're looking for. It's a beautiful I Wanna Marry You van Bruno Mars was dat 0800 1121. Uh, kun jij blijven bellen met vragen en antwoorden? Jos, hoe Hi. Hallo. Hoe is het? Nou, op zich wel goed. Hoe is het met jou? Ja, fantastisch. <laughs> maar nou, fantastisch. Dat klinkt heel goed. Ja, heel goed. Maar goed, ik ben een geluksvogel. Hè? Ja. Ik word gelukkig. Ja, jij ook. Maar. Uh, ja, je moet het soms vinden. Hè? Soms ligt het ei op een andere plek dan waar je denkt. Oh. Weet je wel, als je een eieren gaat zoeken, ja. weet ik nog. Dat was heel leuk toen met mijn zoontje, toen die klein was, uh, en toen ging die eieren zoeken en uh, ik vond dat heel leuk. Want ik werd heel erg, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het was net alsof ik het zelf weer kind werd van. Uh, ik weet niet, zijn jouw kinderen al groot genoeg om eieren te zoeken met Pasen? Nou, nou ik. Ja, nou de oudste is zeven, dus het zou kunnen, maar. Dus het is niet echt aan het ze was, besteed. Het mij zo ja. om ze te verstoppen, weet je. Met een grote onder die plaatjes en zo. En, en de voorpret van mij. En toen ik hem zag zoeken, toen was het net alsof ik zelf weer kind was. Dat was zo heerlijk. Ja, hoe kom ik nou op eieren eigenlijk? Dat slaat nergens op. Nee, om, nee het, het, want het, het was uh, ei in de overdrachtelijke zin. Namelijk dat, iets, uh, uh, dat uh, geluk kan liggen op een plek die je niet verwacht. Ja, precies. Dat is, en zo is het echt met geluk, weet je wel. Want mijn hoofd gaat dan bedenken van het moet zo. En dan ineens uh, gaat het anders. En is het ineens veel leuker dan ik kan bedenken. Dus geluk kan je niet bedenken. Hè? Het is net als een vlinder. Die, die gaat maar ergens zitten, maar je weet nooit waar. Het is heel spannend, geluk, eigenlijk. Ja, uh, dat is ook zo. Maar daar belde je vast niet over. Uh, nee, ik bel over <lacht> Soms als kaars en koffie en zo. <laughs> ja, van die sorry, aardse is, zaken. Van die mondaine dingen. <laughs> en ik kan zelf helemaal geen. Uh, ik heb een supergevoelig zenuwstelsel en een supergevoelige oh. maag. Dus ik kan absoluut geen koffie. Ik heb het wel gedronken, maar ik kreeg altijd koppijn en diarree en zo. Weet je oh, wel. Ja. Zowel van gewone als nepkoffie. Dus ik heb wel zelf mijn. Uh, alternatieven moeten bedenken. Dus uh, zal ik het maar bij de koffie houden dan. Nou, vertel eens. <laughs> ja. Nou, ik, uh, ik vond jouw advies heel goed. Water drinken. En wat, als je het nog uh, wil upgraden, dan doe je citroen erin. Want als je water met citroen drinkt, dan, uh, dan wordt Coca-Cola niet rijk van je. En je overgewicht gaat ook niet zo erg omhoog. Dus water met citroen is echt een fantastische drank. Ah. Dan word je ook veel fitter van. Dan gaat je hoofdpijn over, je immuunsysteem gaat omhoog, uh, je dormen vinden dat heerlijk. En niet natuurlijk vijf citroenen in één kop water, hè? Oh, nee? Nee, zou oh. ik niet doen. Hoeveel citroenen wel in, uh, in, in, uh, in een litertje? Nou, dat, dat zijn... Uh, Hippocrates, zei die. iets heel wijs. Ken je die, Hippocrates? <laughs> ja, persoonlijk. Hij belt me wel nee. eens om even maar, door te spreken wat, uh, hoe, hoe, hoe zijn uh, kijken, filosofische kijk op de wereld is. Ja. Ja, precies. One man's medicine, other man's poison. Oftewel, het kan ja. best zijn dat jij maar één druppel citroen uh, vertraagt in, in een heel glas. Dus het is, het, weet je wel, of iets vergif is, of een geneesmiddel, gewoon van de dosering af. Maar jouw dosering is heel anders dan de mijne, want ik ben op de eerste plaats een man, geloof ik. Oh ja, dat geloof dus ik heb ook. heb je misschien andere hormonen dan ik. Ja, ik weet het dat niet. Dat hoop ook ik kunnen... wel, ja. Ja. Dus misschien heb je andere dingen nodig dan ik, als Astrid. Ja, dat sowieso. Ja. En ik denk ook dat jij langer volhoudt om s'nachts op tafels te dansen. Dat doe ik ook niet. Echt niet? Nee. Dat is vannacht één keertje om vier uur dat je even op tafel klimt? Oh, nou, ik, ik beloof je maar niet vannacht. Want ik, ben al, echt, ik, ik, ik, ik was weer bezig met mijn designs en zo. Dus het was alweer veel te laat. Oh, oké. Okay. Nou, dan een ander keertje, maar de, je moet wel even, want ik heb het thuis ook geprobeerd. Je moet ja? eventjes checken of de poten van de tafel wel re recht staan. Want het, <lacht> het, kan, uh, het kan heel verkeerd, lelijk aflopen. Of je tafel gaat stuk, dat kan ook en Dat nog. heb je zelf meegemaakt. Ja, de, de tafel was daar niet op bestand thuis. De, de, hier is het... En toen ging je onderuit. Sorry. Nee, nee, nee, maar er staat nu één poot scheef. Ja, ja, dus je durft het vannacht niet. Nee, nee, nee, thuis, hè, je kan altijd. Dit is echt, dit is erop gebouwd, want ik, nou, ik weet niet of je het weet, maar Lara Rensen doet het ook regelmatig. Ja, ja. En Jochem, uh, Jochem, hoe moet je mij nou? <laughs> Heet, oh, hoe eet hij nou? Jurgen, Jurgen van den Berg. Ja. Die uh, danst ook heel graag op tafel. Maar ja, wij doen dat in die stilte, hè? ja. Ja. Nee, dat is een van de redenen waarom ik jou leuk vind, hoor. niet de enige. Vanwege dat de tafel daartegen bestand is? Nee, nou, niet ja. vanwege dat die tafel, uh, maar vanwege het feit dat je erop danst. Oh, oké. Okay. Maar dat houden we tussen ons, hè, voor de mensen die de. Die, de ja. Ah, dat mag ook niemand weten. Vet. Nee. <laughs> dat houden we er. Want ja, weet je, anders gaat Frank Dumos het straks ook doen. En dan is het. Ja, dus de lol er natuurlijk op een gegeven moment gewoon vanaf. Ja, die vind ik trouwens ook leuk, Frankies. En die is ook zo'n dat is een leuke man. Ik weet niet waarom, maar ik heb iets met die Ja, ja nou dat begrijp ik, ja. Empatieke stem, of ik weet niet wat. Ja. Trouwens Timo, daar hadden we het net over. Ja. He? Die, die had ik ook. Ik dacht dat hij. Volgens mij is dat een goed en wijs man. Ja. Dacht ik. En gewoon. En die heeft een hele aparte stem. Ik vind het wel leuk dat die vrouw eh, dat beertje. Een ja. Noemt. Nou ja, maar nu, dat, nu zijn we. Ik vond het al iets dat we het over het knuffel, knuffelbeertje van uh, Jook hadden. Maar nu gaan we dus. Of nee, van mevrouw. Nou ja, en nu hadden we het over het knuffelbeestje. Maar nu gaan we ook nog het gesprek over het knuffelbeestje evalueren. Dus nu uh, ga ik ophangen, ja? Nee, nee, nee, de oh. koffie toch? Oh, de koffie. Oh, ik dacht dat je gewoon het advies van het citroenwater wilde geven. Maar je kunt ook daadwerkelijk nee, nee, nee, vertellen... Nee, het advies zou ik geven van... Uh, je hebt ook verschillende soorten granen koffie. Ja. En uh, dat zit ook onder andere sigurijen, dus dat is ook een beetje ja. oppeppen. Dat kan ik wel heel goed verdragen. Dus uh, ja, dat is een idee. Ja. Je zou uh, gaan een okay. koffie. Maar ik, die twee gewone koffies, dus zowel met uh, cafeïne als waar de cafeïne uitgehaald uh, zijn... ...denk ik dat die allebei niet zo goed zijn als je een gevoelige maag hebt. Dat okay. vermoed ik. Maar de vraag is nu of uh, of vrij slechter is voor je maag dan gewone koffie. Dat is eigenlijk haar vraag. Ja, ik denk dat het allebei niet zo goed is. Ik weet niet wat precies slechter is. Oh, dat uh, heb okay. ik niet uitgelegd. Ik, ik kan het zelf allebei niet zo goed verdragen. Nee. Vandaar de Sigorij of dat de Zitronen. Ja. Dank Jos. Oké, okay, en sorry dat, het, uh, zo, zo, uh, dat we zoveel gelachen hebben. Ik zal proberen. Ja, dit is iets... ook niet de bedoeling dat er gelachen wordt. Het zou nee, heel nee, veel ja. ik Eigenlijk, ik, ik, ik bied mijn excuses aan. Nee, dan is het goed. Nu hang ik op, ja? Doei. Doeg 0800-1121. Um, Erik. Ja, oh wacht even. Dag Assel, ik ze de radio uit. Ja. Had ik, ja. Um, uh, ja ik, ik had een vraagje over een half edelsteen. Ik weet niet of je dat wat zegt, zoals amethyst en zo. Ja, nou enigszins, maar ik zal niet een hele rij op kunnen noemen. Nee. <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, wat, wat ik me afvroeg, je ziet zelfs in de winkel staan, heb je zo'n halve rot, zeg maar. En die is een rol van binnen. En dan zit er aan de binnenkant zitten dan van die paarse steentjes. Ja. En hoe kan dat? Oh ja. Nou, dat vind ik een hele goede vraag ja. hoor. Dat, dat, want ik heb zoals op Discovery gezien of zo, weet je. Zit in zo'n zo heuvelgebied zitten ze op stenen te tikken. De een is hol en de ander dan weer niet. Ja. En dan maken ze hem open en er zit zo'n prachtig uh, gewelf in van, van paar stenen en zo. Ja. En ik vroeg me af hoe dat kan. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. <laughs> en dan had ik nog een ander vraagje. Ja. Want. Uh, ik, het, ik was vroeger geslapen van en ik werd dus net wakker en ik had honger. Oh. En ik, ik had nog een broodje, ik had nog tataar in de koelgassen. Ik, ik, ik, ik eet een broodje tataar. Ja. Speciaal dan, weet je wel. Maar je mag wel tataar graal eten, maar waarom mag je dan andere vleeswaren niet raal eten? oh ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> nou ja, ik denk dat het wel mag. Maar de... De, het, is, het is en niet altijd lekker... en de, de kans is dat er iets in zit, geloof ik. Maar waarom dat ja. niet bij tartaren? Ja precies, waarom dus daarom, daarom is dat? Want je hebt ook steektataaien, weet je wel. Ik ben ik in Frankrijk geweest, ik krijg ze gewoon gewoon Oh, vies is dat. Uh, op nou, nou niet. Oh, dat vind ik zo vies, ja. Dat is hè uh, ja. Nee. Nee, ik heb ik een lekker soort gehadband. Nee, ja, precies. Nou, gehad ik op niet <laughs> Dat is o, ik, niet, ik ben niet de enige die dat zo oh Nee, dat doe je één keer, dat hoef ik niet. Ik heb dat niet gegeten hoor, ik dacht ik denk jezus. Dat is al rauwe vlees neemt, dan krijg ik op mijn bord gewoon echt... Uh... Maar ja, ik, ik eet dus wel een broodje totaal speciaal, zeg maar. Dat, maar het dat gewoon het rauwe vlees. En dat, ja. Maar waarom, waarom mag je dan niet bijvoorbeeld half en half gehakt rauw eten? Oh, dat lijkt me ook heel smerig. <laughs> ja, mag het niet. Oh, zitten er niet lintwormen in? Dat heb ik altijd... Dat zei mijn moeder altijd. Ja, nee, je krijgt er lintwormen van, volgens mij. Nee, maar er zitten er dus lintwormen eitjes in. Oh, oh lekker fruit. Denk ik. Ik weet het niet. Er gaan, nu, er gaan nu weer dingen in mijn hoofd... dat ik denk, ja, het mocht niet van mijn moeder, maar waarom? 0800-1121, want waarom gaan de lintwormen dan wel in de gehakt wonen... en niet in de tartar Ja. Ja, precies. Ik ga mijn best doen, Erik. Dank je wel voor je vragen. Dankjewel. je dag, dag. Oh ja, en die eerste vraag van Erik was dus uh, over, over van, die, van die stenen die je kunt kopen... waar dan een edelsteen in zit. Hoe komt die edelsteen dan in dat stuk steen, wilde hij graag weten. 0800 1121. Jeanne-Marie. Hallo? Hallo? Ja, hebben die mensen die over uh, mandarijnen en koffie tik maken... Nooit van biologische winkels gehoord? Ik denk het wel. Je moet even je radio uitzetten, jeanne marie want anders dan galmen we alsof we op de kermis staan. Okay. Nee, nog een rondje met de... Ja, ja. ja, ja? Ecoplaza heten die winkels. En daar weten ze alles van van de wijnen en koffie af. Oh, ja. En die koffie wordt uh, uh, met, met iets behandeld wat in wasmiddel zit. Dus dat is echt niet goed... Koffie waar de wordt behandeld uit, met. Ja? Waar de cafeïne wordt uitgehaald. Ja, cafeïnevrije koffie. Ja, er ja, dat, dat zitten wasmiddelen in. Dat, er zitten stoffen in die ook in wasmiddelen zitten. Dus ja, is dat is echt niet goed. Nee, dat klinkt niet goed, nee. Maar er zijn heel veel ecoplaza winkels. Ja. Er zijn biologische winkels en daar, daar weten ze alles van die mandarijn en die koffie af. Ja, maar ja, goed, dan weten wij het nog niet. Als die mensen dan naar de ecologische winkels gaan, dan weet ik het antwoord niet. Ik wil het graag weten nu. Nou... De koffie is niet goed. Nee, en maar hoe worden de mandarijnen er oranje? Ja. Er is inderdaad granen koffie. Ja. En die, die, die, die, die vruchten worden inderdaad bespoten. Dus die moet je e echt niet eten. Dus dat weet toch iedereen? Ja, nee, dat weet niet iedereen. Maar de vraag is, Janne-Marie, waarmee? Wat, wat zit er in de mandarijnen? Dat ze meer oranje worden? Dan zeg jij gewoon kleurstof. Natuurlijk. Gewoon oranje kleurstof. Ja, en, en in die kruissel zit natuurlijk allemaal rotzooi. En dan moet je beslist niet eten. Oh. Oké. Okay. En over dat geld, over die verwende kinderen... Ja. ...moet je op basisinkomen kijken. Dat begrijp Oogeren, ik niet. En dan op basisinkomen. Iedereen kan een ba moet een basisinkomen krijgen eigenlijk. Oh. Dan heb je dat, dat, dat gedoe niet van verwende kinderen. Oké. Okay. Goed, dus verwende kinderen moeten een basisinkomen, of mensen met verwende kinderen moeten een basisinkomen. Nee, en, iedereen maar, moet het eigenlijk ook krijgen. Iedereen gewoon maar... een basisinkomen. Ja, maar de regering moet dat in, in, uh, invoeren. Ja. Ik hoef niet te vragen, uh, Jeanne-Marie, op welke partij je stemt. hè? Waarom niet? Nou, omdat het uh, de, de, een beetje zo. Uh, ik denk dat je een beetje aan de groene kant zit, zeg maar. Ja, natuurlijk. Ja. Greenpeace is de enige die zich daar druk om maakt. Ja. Om de voeding. Ja, nou, nou, ik ga het ik ga checken hoor, met de mandarijnen. Ik vind, okay. het, raar dat, ik vind het raar dat er geen stikkertje op de mandarijnen zit. Dat er kleurstof in zit. Nee, maar dat weet iedereen die gewoon mandarijnen koopt. Nou, helemaal niet. Je moet ook geen, geen rijst kopen. daar zit arsenicum en lood in. Je moet naar de biologische winkels gaan en daar moet je je voeding kopen. Oh. Goed dat je safe. Nou, dat, uh, dankjewel voor de okay. waarschuwing. En een goede nacht nog, jeanne marie Ja, happy weekend. <laughs> Hetzelfde, happy weekend. Bye bye. Dag. Tot ik hier zeg. Het zit er gewoon de Klooster in mijn mama. True Colors is dit. Sinilab. Cindy Loper. En de uh, True Colors die in de mandarijnen zitten. Helen, goeienacht. Helen. Hallo. Hallo. Jo. Hoi. Ik mocht nog heel even. <laughs> ik mocht nog heel even van die aardige manier. Oh. Um, ik hoop dat ik van jou mag. <laughs> nou, dat hangt er vanaf, hè. Dat kan ieder moment Yo. kan ik je gewoon... Uh... Struikip. Goed. Ja. Prima. <laughs> ik wil nog even opmerken. Ellen was de appeltjes, de, de schuurspons doe ik niet, maar uh, ik schil ze ook en dan heb ik het ook nog. En ik dacht later, ook bij bananen soms. Nu ging je in één keer des bij Willy Wortel, zeg maar, Willy Mina Wortel haar lampje branden. Ach. Ik dacht, wij noemen het wij noemen vaak iets allergie, hè? Ja. En dan weten de artsen vaak helemaal geen antwoord op. Ja, het is allergie. Dan denk ik: is het niet zo dat wij als mensen. Weet je ziet het bij dieren. Kleine kinderen doen het ook gaan ruiken en alles. Likken er eerst vaak wat aan en dan wil, moet, het, moet het, ik moet het of ik moet het niet. Ja. Is het niet zo dat zij er dus eigenlijk misschien heel gezond op reageren doordat als je giftige stoffen krijgt, dat je dan een heel sterk immuunsysteem hebt die het afweert? Dus het dat je afweert. een soort waarschuwing krijgt van: hé, hey, pas ja. op, je krijgt iets binnen wat ja. eigenlijk helemaal niet goed voor je, voor je Al is. Want dieren eten, eten absoluut geen giftige dingen, bijvoorbeeld. Nee, ja. Ja, dus We zijn het een beetje ontgroeid als mensen, denk ik. En dat was mijn gedachte nog even. Ik ga het toch uitzoeken. En uh, mocht ik wat ontdekken, mag ik dan weer terugbellen? Dat, ja, dat, ja, dat mag. Want, maar dat het maakt is... mij niet schier. Nee, maar het, ik, ik, ik, ik, ik ja, kan nee. me heel goed voorstellen... dat er iets overheen gespoten wordt uh, uh, met als doel... dat het aantrekkelijker wordt voor ons om te eten. Ja, ja. Maar, ja. En, en dat sommige mensen daar dan inderdaad op reageren... die een of wat sterker of een ander afweersysteem hebben. Maar wat ik me dan wel afvraag is of het ook... kun je daaruit de conclusie trekken dat het schadelijk is? Nou, dat wil ik dus weten. Maar ik ben bang van wel. Want alles wat, wat, uh, als, wat je van alles een beetje binnenkrijgt. is op een gegeven moment de opstapeling van stoffen. Als ik je bijvoorbeeld vertel dat mensen een drukkerij. die met lood hebben gewerkt. later ja. lood in hun lichaam krijgen. of ja. nooit met lichaam verlaten. Nou, ik denk eens aan jou en mijn kindjes. en weet ik van wie allemaal. Als we dat binnenkrijgen. en die zijn straks 30. Je hoort zoveel kanker bij kleine kinderen. Ik wil dat mensen niet bang maken. Maar ik denk dat de voedsel- en toezicht. Daar veel meer op moest gaan letten. En dat ook zelf specialisten. Ik wil daar toch eens mee aan de gang gaan. Nou ja, het is natuurlijk, we zijn natuurlijk ook, we zijn er ook hartstikke bang voor. Maar ik denk ook wel eens, met, met die hele, nou, nou zo'n chemisch stofje wat ze op de appeltjes dan uh, spuiten. Dan denk ik, ja, als ik een stukje uh, een klein stukje plastic opeet, dan komt het ook gewoon weer uit. Dus misschien dat dit ook gewoon weer, zeg maar. Ja, het hoeft je, niet per se opgenomen he? te worden in ons lichaam... en het hoeft ook niet slecht voor ons te zijn, zeg maar. Maar het, voor mij is het... Is het uh, ik vraag me af, als, jongen, als dieren, steeds meer dieren... als jonge kinderen jong kanker krijgen... Vindt, is het toch een teken aan de wand dat ik denk van... boven de lucht zijn de stoffen vuil, op de bodem zijn ze vuil... onze voeding wordt vuil en we willen allemaal mooie appels... maar de vraag is, is ja. die appel zo gezond? Goed. Ik, ik ga het eerst dus even verdiepen. Mocht ik eruit dan ja. houdt je op de hoogte. Is goed Helen, dan spreek okay. ik je ongetwijfeld weer. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. Hey bakker Johan. Goedemorgen. Wat ben je vroeg joh? Ja, ik had gisteravond al gemaild. Ik dacht, nou, ik ben toch heel erg vroeg op. Als je ja. wel dan, dan ben ik in ieder geval wakker. Kijk, en waarom ben je nu al op? Ik ben al nu uh, Ik ben al vanaf twee uur op. Oh. Dus ja, twee uur is ongeveer normaal. Oh, ik dacht altijd... Je belt meestal, maar ja, dan heb je... Je moet ja, natuurlijk een eerst bakken. Ja, oh ja, oh, ik snap het. En dus, uh, het eerste stukje, daar ben ik meestal uh, toch wel heel erg druk, ja. Dat kan ik me voorstellen, dat het nog best hard werken is voor Klopt. de gemiddelde bakker. Ja, Absoluut, gelukkig wel. Ja. Maar waar ik voor had gemaild, waar ik voor... Ik had gedacht, als je nou die boeken leest, ziet de titels van Suske en Wiske. Ja. Sus, Sus, Suske en Wiske. Ja. Uh, dan heb je in die... Heel vaak een alliteratie. Ja, de gladde glipper. De gladde glipper, de. Ja, de, ja weet ik veel wat. Ja. De schoonmoeder. Oh? Ja, bijvoorbeeld. Die is er niet hoor. <laughs> nee. Het is altijd zo braaf, hè? Ja. Oh, die zijn... <laughs> maar, uh, die, die, die, die albums van Suske en Ruske, die worden ook in het buitenland in 30 talen uitgegeven. Ja. Zit er die alliteratie dan ook in? Wat een goede vraag. Komt er ook in andere talen voor? Wat een goede vraag. Nou, ik heb zomaar van die hersenspinsels. Ja. Schelden schoonvader, noem maar wat. Ja. Maar oh. is, is, bestaat er überhaupt in een andere taal wel een alliteratie? Of is er echt Nederlands? Ja, een natuurlijk. Nederland? Nee, je hebt er natuurlijk. Ja, Engels wel, dat ja. weet ik wel. Ja. Maar Thatcher heeft er diverse over zich heen gekregen, geloof ik. Ach ja. Z zieltje. Ja, maar, <laughs> Zieltje. Nou, dat vind ik nou niet echt een bewoording voor Thatcher, maar oké. Okay. Ja, ja. Als je nou alles ja. precies volgt, dan ja. maak ik het nu een zieltje. Oké, okay. ja, is Ja, nou, maar dat, je geloof, dat hè, zeg je Robert. prachtig, Johan. Ja, dat zeg je heel mooi. Dus, ja. Ja. Ja, nee, ja. Ik, nu zit ik zit nu met die zusken en whiskers Zusjes en wiskers, ja. Wat maar, een toestand. Die, ja, dat is een hele toestand. Maar het is heel eenvoudig uit te zoeken. De, de, de, of er is vast wel iemand die een, een paar Engelse en whiskers heeft staan. Of misschien Franse whiskers. Italiaanse, Spaanse, Duitse. Ja, dat weet ik niet of mensen die ook hebben staan. Maar een Frans of een... Ja, dat moet toch lukken? Dat moet lukken. Ja. Goeie vraag, Johan. Wat ga je nu bakken? Uh, nou ga ik verder met brood. Krijg het altijd zo honger van jou? Um, brood, brood, brood. En brood, brood, brood. Er, ligt, er staat hier anderhalf, twee wagen staat er met klein brood, ongebakken. En dan moet nog gebakken worden, tussen nu en acht uur. Oh ja. Ja, en, uh, en dan nog heel veel andere lekkere dingen. En wat is nou het populairste brood, het tijgenbroodje? Nee, wat nu echt in opkomst is, ja. en echt week na week meer wordt, is decembrood in al zijn variëteit. Is dat speldbrood? Ik hoor iedereen maar over speldbrood. Nee, speld heb ik jou eens uitgelegd. Ja. Dus eigenlijk oplichterij. Ja, maar sindsdien hoor ik dus iedereen over speldbrood. Ja, dan loop je toch al achter, want speld is al... Ja, ik woon in kampen, hè? Ja, ja. Maar, maar het nieuwe is decembrood. Dat nou, klinkt een beetje nieuw, zuur. Nee, nee, nee, maar dat is wel nieuwe hardgroeiend. Is het? Ja, Dus uh... hardrijzend, zeg maar. Nee, vooral. Nee, je moet er moeite voor doen om het te laten reizen. Het is best, best een moeilijk product. Oh, daar ben je mooi klaar mee. Maar is het, is deze brood is een beetje zuurig? Nee, als je het goed doet, is het net, ik zeg ook bewust deze brood, want in de Volksmond wordt vaak gezegd zuur deze brood. Ja. En heeft bij heel erg veel mensen al een wandklank. Ja. Want zuur, daar houden we niet van. Nee, daar houden we niet van. Als je het goed bakt en goed uh, bereidt, dan, dan moet het absoluut niet zuur zijn. Oh, ja. Weet jij wat... Ja, ik, sorry, anders moeten mensen maar even iets voor hunzelf gaan doen. Want ik heb nu even, maar weet jij wat Oberlander is? Oberlander, dat, dat is nou echt zuurbrood. Echt waar? Ja, dat is in Duitsland. Oh, dat vind ik zo lekker. Ja, nee, nou, het is wel van zuurbrood. Ja, nou, dan ga ik het uh, niet deze zuurdezembrood uh, ga ik een keer proberen. Nou, dat is lekker is. Maar <laughs> Oberlander, dat is weer gemaakt van... Heel erg veel roggen. Oh, echt waar? Wij gebruiken hoofdzakelijk tarwe. Of, nou ja, de laatste jaren wat, wat spelt. Maar wij gebruiken wit en bruin. Allebei van tarwe. Dus uh, tarwe, gewoon tarwebrood is het, het, het, het, het volkoren product met zemel. En wit brood <coughs> is het uh, gezeefde. Ja. Allemaal basis tarwe. Maar in Duitsland gebruiken ze heel erg veel roggen. Ik ga eens even kijken of ik hier nog uit de machine een gevulde koek kan halen. Want ik heb nu honger, joh. Ja, maar die zijn niet lekker. Nee, dit is ook niet lekker, maar het vult. Ja, het vult wel. Daarom eten ze zo. Het is dezelfde, dezelfde trammelant als, uh, als, als die mandarijnen van jou die zo opgespoten zijn. Echt waar? Ja. Ja, en nou daar vind ik er niks meer aan, Johan. Kijk eens op de verpakking. Er staat in dat ze over 2,5 uh, <laughs> maand nog uh, geldig zijn. Dat is <laughs> goed tot 2024. Alsjeblieft. Wel. <laughs> Dankjewel, Johan. Smakelijk. <laughs> Oké, okay, hoi. Doei. Dag. Suske en Wiske en de verrukkelijke vulkoeken. Ja. Um, Jannie Jonkers, goeienacht. Goeienacht. Uh, ja, zeg, Ik heb een vraag aan jou. Ja. Ik heb uh, een poos geleden een uh, tempoormatras gekocht. Wat voor matras? Een tempoelmatras, dat een? het merknaam. Oh. En dat is een hele rit uit je lijf. Oh. Maar nu zijn mijn er ervaringen. Eigenlijk niet zo best. Oh. Ik heb het gekocht voor rugklachten. Daar is het goed voor. Maar oh. nou, dan vraag ik me af of er meer mensen zijn, ja, weet ik niet natuurlijk. Nee. Um, want ik heb dat klachten, en dan nou kan dat ook ergens anders van komen. Maar ik, doordat ik dat allemaal hoorde vannacht van ja, ben je ooit oh, denk ik, hey, zou mijn tempo ook niet zo goed zijn. Want ik heb het gevoel dat ik er voor rustig van word en dat ik er uh, heel heet in word. Oh. Ik, ik, oh. Ja. Ja, het is ook dat het op zich warm is. Het moet 60 graden in je kamer zijn. En ja. dat is toch goede temperatuur. Maar nu ook, dan... Euh, nou ja, ik lig toch vandaag in een onverwarmde slaapkamer. En ik lig bloot. Want ik kan toch geen dek verdragen. verdragen zo heet word ik ervan. Er ja, dus, dus zijn dingen die je gewoon niet op de radio moet vertellen. Maar ik vind het, vind het een prachtig verhaal. Nee, ja, ja, ik, nou ja, ja, goed, ja, ik ben nee. al oud hoor. Want ja, het, uh, precies. Ja. ja. Nou, de, volgens mij ben je nog helemaal niet zo oud. Nou, je bewaard is. Um, uh, 62. Nou, doe er nog een 16 jaar bij. Uh, 78. Ja, nou is het toch oud? Nee joh. Nou ja, Het dat was, was vroeger oud. oud. Tegenwoordig, nu ben je net middelbaar. Ja. Nee, nee, nee, nee. nee. Oh. Kijk, je wilt wel jong blijven, maar je lichaam geeft het wel aan. Oh ja. En, en de vraag is nu, ligt dat aan de leeftijd of ligt het aan het tempoermatras? Ja. Nou nee, het is niet, nee, want voorheen heb ik dat ook niet, was ik toch iets jonger. Ja. Dus ik denk dus uh, in de richting van het Tempoermatras. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik zeg 0800-1121, mensen met ervaringen met het Tempoermatras moeten nu bellen om uh, Jannie eventjes uh, af te laten koelen. Ja, moet je luisteren. Ik nog ja. één opmerking. Oh. En je had het, dat is al wel een voorbije tijd, maar ik heb ja. natuurlijk lang aan de telefoon gehangen. Maar ja. je had het over die ringen dragen. Hè? Maar ik ben een dus soort ouder. Ja. En vroeger was het, zo, ben je dus niet katholiek. Dat had je dus goed, rechts. Ja. Maar dan droeg je hem als je verloofd was, links. Ja. En dan ging je zwits. Als je het ouder deed je hem rechts. Ja, nou, maar volgens mij is dat ook nog steeds, hoor. Nou ja, goed. Dat ik dat weet dat dat het niet, niet. In mijn omgeving trouwt niemand meer. Nee, maar ja, dus ook voorbij gegaan. Weet je die zo wat? Je ik, heb al, ik heb al in geen twee jaar. De, nou, ik ben denk ik al in geen. Nou, toch al best lang echt niet, niet meer naar een bruiloft geweest. Nee, jammer hè. Ja. <laughs> ja, toch? Nou, dat ik ben ook wel tellen. blij, maar ik moet dus van huilen. Ja, dat, dat roopt emoties op. Maar de mens heeft toch emoties? Mag je ook uit af? Ja, nou, daar zit wel weer wat in. Ja. Ja toch. Oké. Okay. Nou goed, dat dit was mijn vraag en ik ben ja. heel benieuwd of er reactie op komt. Dat is nou ook. niet een ding dat je bij je. Die, die, die je nou in een gewone winkel zomaar kopen kan. Want het is natuurlijk wel vrij kostbaar. Oh. Maar ik denk, gooi het er toch in. Ik luister vaak naar je. En ik ja. denk, laat ik dit eens nou ja, vragen. Want Heel goed, Jannie. Dan wil je een betere, ja. uh, beter beeld krijgen. als dat je het aan de mensen vraagt. 0800-1121. Nee, nee. Als iemand Jannie, eventjes uh, wat informatie kan geven. Een uh, nacht, hè? En ja, dankjewel. Dag S.T. Dag. Ben Bosman, goeienacht. Uh, goedenavond. Hallo. Uh, ik zit weer uh, bij het voedsel. Ja. En ik had Hoe daar is het met de asperges over. trouwens? Met de asperges? hier, ja. Ik heb ze nog niet gekocht, want oh. ze waren nog te duur. Oh, echt waar? Worden ze goedkoper? Hopelijk. O, wacht ik ook nog even. De blikjes ook? Ja. De, de blikjes. Ja, dat de asperges. blikjes als specs ook goedkoper worden. Nee, nee, dat zal <laughs> wel niet. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Nee. nee, maar ik heb weer een vraag over het voedsel. Ja. Namelijk, uh, ik kan me nog herinneren, niet lang geleden had je nog altijd een vel op de Chocomel. Ja, vel, een vel op de Chocomel, ja. waaruit bestaat ja. dat? Uit welke stof bestaat dat vel? Ja. En uh, waarom komt dat tegenwoordig niet meer zo vaak voor, zo'n vel op de chocomel? <laughs> ik vind vel op de chocomel, dat is nu al de carnavalshit voor 2014. Goed zo. Okay. Ja. Um, uh, oh, wacht even hoor. Nee, ik zat even te kijken, want we, we hebben het namelijk ooit op het velletje op de melk gehad... Ja, en welke stof is dat dan? Ja, en dat is het vet gewoon, dat herinner ik me nog. Maar was, ik, dat, blijf, ik, dat is een van die hele bijzondere men, momenten uit de Nachtzuster. Toen belde namelijk uh, Henk-Jan Ormel, toen nog uh, kamerlid. Ja. Uh, en die, die belde, die zat namelijk thuis te wachten. Die was onderweg naar verkiezingen, ik weet het niet meer, naar Oezbekistan als waarnemer... En, en die zat te wachten op de taxi, die zette Radio 1 aan... en die hoorde dat verhaal over uh, een velletje, uh, velletje op de melk... en die wist het antwoord, want die is dierenarts van oorsprong. En die wist die toen wist dat zat. Die heeft, heeft dus om vijf uur heeft dat uitzitten. Te terwijl de taxi buiten stond te toeteren... met de ambassadeur van, weet ik veel, Oezbekistan erin. Die moest een vliegtuig halen, maar die was eventjes druk... met uh, uitleggen hoe het velletje... maar dat vond ik zo'n indrukwekkend verhaal dat ik vergeten ben... Hoe het nou zat met het velletje. Dat is een, dat ja, is een... want als het vet is. Ja. Waarom zit het dan op warme. chocolade? Ja, dat is raar, hè? Maar dan zou het smelt. Ja, daar zit wat in. 0800-1121. Ik doe mijn best, Ben. Ja, bedankt. daar. Dag, dag. Dag, Wil van Ekeren, goeienacht. Van Ekeren, goeienacht. Dag, Astrid. Hallo. Hoi. Hai. Nou. Um, nou, wellicht dat ik iets zinnigs kan zeggen over de kaarsen op de taart. Ja. Dat wil zeggen, misschien kan ik zelfs bevestigen wat jij al dacht. Oh. Tenminste, nou, dat weet ik niet, omdat jij al een vermoeden had. Zei. Ja, ja, ja, ik ben ja, wel benieuwd ja, ja. Dan of wij het met elkaar nou, eens zijn. Nee, ik, ik, uh, ik heb het gewoon zitten googelen op de computer... en dan kom je bij Wikipedia artikelen uit over ja. uh, kaarsen op, over taart... en over verjaardagen. Ja. En daar heb ik wat van uh, geprint. Uh, ja. Um, de gewoonte van brandende kaarsjes op de taart begon bij de Grieken uh, Philogorus, een Grieks historicus uit de oudheid, bericht dat er op de zesde dag van elke maand, dat is de geboortedag van Artemis en dus de vruchtbaarheidsgodin van de maan en de jacht, honingkoeken zo rond als de maan en verlicht met kaarsen op de tempelaltaren van deze godin werden gezet. En dan moesten die kaarsen ook nog in één keer uit worden geblazen. Want uh, als dat gebeurde, dan uh, geloofde men dat Artemis goed gestemd zou zijn. Oh. Vandaar. Dus het begon op. Om... Bij de Grieken dacht jij dat ook? Nee. Nou ja, <laughs> nee, ik... ja eigenlijk wel. Maar ik dacht, ik zat te denken namelijk aan de kaarsjes in de kerstboom. Ja, nou, ja, wel grappig dat je dat dacht, want, want ik zelf dacht weer ook aan de, aan de kaas, de vlam als symbool voor het leven, hè? het licht. Je zegt ook als je moe bent of als je doodgaat, uh, dat, uh, dat de, de, de kaas uitgaat of het licht uitgaat, dus... Yeah. dus... We zitten allebei wel een beetje in die richting te denken van, uh, ja, feest van het licht, uh, het kaars als leven, als symbool van leven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, enzovoort. Uh, verjaarderskaarsen bezitten in het volksgeloof een speciale magische kracht om wensen te laten uitkomen. Brandende kaarsen en offervuren hebben reeds een speciale mystieke betekenis sinds de mens voor het eerst altaren voor zijn goden heeft gebouwd. De verjaarderskaarsen zijn dan ook een eerbetoon en hulde aan het jarige kind... en brengen geluk. Aha. Nou, dan heb ik ook nog een, een stukje over uh, verjaardagen gevonden. Uh, ja. en dat gaat dan ook nog weer even over die kaarsen. Ja. Um, dus ook over het uitblazen van die kaarsen. Want uh, als, je een kind, als een kind erin geslaagd is om al die kaas in één keer uit te blazen, ja. dan mag het een wens doen. Ja. En als hij of zij aan niemand vertelt wat die wens was, dan zal die wens in vervulling gaan. Het aantal kaasjes op de verjaardagstaart is gelijk aan de leeftijd van de jarige. Vroeger zorgde men ervoor dat dat zeker zo gedaan werd tot iemand veertien werd, oh. zodat het ongeluksgetal dertien definitief oh. achter de rug was. Oh, Lang. Uh, en dan nog, nog een klein detail, iets anders. Het was ook de. Het was ook de, de gewoonte om in het midden een levenskaars op de tafel te zetten. Dat kaarsje mocht dan niet uitgeblazen worden nee. en moest als laatste opbranden. Was dat. Niet het geval, dan kon dat volgens het bijgeloof betekenen dat het de laatste verjaardag van de jaren oh, was. Oh jee. Dus je moest er ja, ja. om dat kaarsje heen blazen. Ja. <laughs> om eromheen. Ja, wat een toestand. Ja, van, een, van een verjaardagskaars te. Sorry, van een verjaardagskaas te weinig op de taart. Oh nee, van een verjaardagskaars te weinig op de taart. werd eveneens gedacht dat het de dood van de jaren aanspoedigde. Oh, eerlijk. Ja, dat is waar. Nou. Wat een toestand. Nou, oké, okay. daar kunnen we het weer even mee doen. Ja, ik weet, ik weet even niet meer of ik de kaarsen op de taart nu als positief of als negatief moet ervaren. Maar dat hangt er net vanaf welke je uitblaast, geloof ik. Ja, ik denk in principe positief. Of je Ja, in principe positief. Dus ik zou een goede ja, en basis houden. Zeker wanneer je ze dus ja. allemaal uitblaast, want dan mag je, dan mag je een mens doen. doen. Ja, precies. Ja, en misschien, uh, ik jij, jij vind het zo leuk dat jij altijd uh, de toepasselijke liedjes uh, oh, uitzoekt. Misschien ja. is er wel iets van... Uh, uh, zet een kaars op je taart vannacht. Een kaars op je taart vannacht. Nee, die, ik weet de het... meneer die net 42 is geworden. Daar zit wat in. Maar ik weet wel iets wat met die levens, uh, levenskaars te maken heeft. Ja. Ja? Zal ik dat doen? Ja, doe maar. Uh, nee, doe al maar, hebben we al keuze. gehad. Ja, oké. Okay. Ja, ja, nee. <laughs> <laughs> Dankjewel, Wil. Oké, okay, fijne nacht. Doei. Dag. Kendall in the wind is dit. Goodbye, England's Rose May you ever grow in our hearts You were the grace that placed itself Where lives were torn apart You called out to our country And you whispered to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name And it seems to me you lived your life like a candle in the wind Never fading with the sunset when the rain set in And your footsteps will always fall here along England's greenest hills Your candles burned out long before Your legends ever will mm -hmm. Loveliness we've lost These empty days Without your smile This torch we'll always Carry for our Nation's golden child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 Your candles burned out long before candles burned out Candle in the wind, in de versie die Elton John ten gehore bracht toen uh, Lady Di of prinses Diana overleed. En uh, ja, we hadden het over die, uh, die kaars die het leven kan symboliseren. Dus ik vond het wel toepasselijk, dat Candle in the wind. 0800-1121 als je wil bellen met uh, vragen of natuurlijk met antwoorden. Um, even kijken, Anja wil weten of jongeren met schulden... Uh, of dat te wijten valt aan het feit dat ze verwend zijn opgevoed. Nou, Mocht je daar een, uh, iets zinnigs over kunnen bijdragen, bel dan even. Uh, de oranje kleurstof in de mandarijnen. Rita wil graag weten wat er gebruikt wordt om oranje uh, te bevorderen... bij de mandarijnen, zowel van buiten als van binnen. Um, even kijken. Kijken. Mevrouw Regeer wil graag weten waarom de postcode loterij... in het televisieprogramma's dan nooit in een flat wordt uitgereikt. De kaarsjes hebben we zojuist gehad. Uh, Joke die wil dus graag weten of cafeïnevrije koffie slechter voor je maag is dan gewone koffie. En ik wil dus graag weten hoe ze die cafeïne eruit haalden. En dan hoorde ik net al iets over wasmiddelbestanddelen. 0800-1121, als je er meer van weet... Erik vraagt zich af uh, die edelstenen die in een stuk steen zitten. En dat steen wordt dan doormidden geslagen. En dan zie je aan de binnenkant dat prachtige edelsteen tevoorschijn komen. Hij wil weten uh, hoe dat erin komt. En hij vraagt zich ook af waarom je tartaar wel rauw mag eten en gehakt niet. Goeie vraag hoor. Van Erik Bakker-Johan wil weten of Suske en Wiskus in het buitenland... ook zo mooi allitereren, de titels dan. En uh, Janni heeft een tempoermatras en die voelt zich daar niet lekker bij. En die vraagt zich af hoe de ervaringen met, van andere mensen zijn. En dan nog Ben Bosman die zich afvraagt hoe het velletje op de chocomel ontstaat. En of het klopt dat er tegenwoordig minder velletjes op de chocomel zitten dan vroeger. En zo ja, waarom dan? 0800-1121. Um, Jasper, goeienacht. nacht, Astrid. Hallo, Jasper. Dit is Amsterdam West calling. Ja, daar is hij weer. Do you want to have my votes, please? Nou, not really. I want your opinion about the questions. Yes, nou, we, uh, we, we hebben hier de Gouden Ring, dat vo, vo, volgens mij de kant van het hart is. Uh, het zwaard is dus in de uh, United Kingdom. Nee, je moet, Jasper, je moet iets begrijpelijker praten, want anders kan niemand er meer een touw aan vastknopen. Oké, okay, ik ga het ja. even langzamer doen. Ja. De gouden ring. Ja. De trouwring. Ja. ja. De kant van het hart. Dat is... is de linkerkant. Ja. En dat is tevens de plaats waar het zwaard was in de middeleeuwen. Ja. En daarom reed ik in, ja. in Engeland aan de linkerkant. Ja. Oh. Goed, nou de biologische. Ja, ik ben een, een racial reporter, dat weet je. Ja. De, de iets meer razend dan reporter soms. Ja, ja er is de, er is de meeste salmonellen zitten in de biogroenten. Ja. Die, die zou ik dan, maar er is geen enkel sprake van lood en arsenicum in rijst. Dus dat, oh, dat, dat, dat is er echt van. Ik weet niet uh, wat voor soort euromiddel uh, dat uh, moet zijn. Ja. De koffie wat je zei. Ja. Nou, dat is ben benzine, wordt het gedaan. Wat zeg je? Benzine. Wordt de cafeïne uit de koffie gehaald met benzine? Ja. Dat lijkt me niet goed. Ja, je had het over wasmiddel. Nou, het is, komt een beetje in de buurt. Ben je weet ja. wasbenzine kent. Uh, oh ja. Ja, daar zit wat in. Ja. ja. En heeft ooit iemand mandarijnen zien hangen of appels in de struiken? Want volgens mij, ik heb ze zelf zien hangen, die zijn oranje en die zijn groen. Ja. En het is gewoon een soort wasmiddel wat er overheen, een soort glansmiddel oh. wat er overheen gaat. Het is geen kleurstof, absoluut niet. En het velletje op de chocolademelk, dus hij eiwit van de chocomel. Hoe oh, ja. de melk? Hij ja, dat stolt natuurlijk. Ja, ja. ja hoe, dat hoe was vetter het. vetter de melk, volle melk, heb je een lekker dik velletje erop. Oh, dus het uh, hangt vanaf of Ben Bosman de volle chocomel... of de um, halfvolle chocomel, of de magere chocomel drinkt. Ja, precies. Oh, ja, man. en je hebt natuurlijk ook weer pakken, hè, verschillende merken. Ja, dat uh, hangt er natuurlijk allemaal weer vanaf. Ja, goed, mijn vraag uh, voor deze is eigenlijk nou, ook een beetje een soort oproep. Ja. Of iedereen een wit a wil ophangen op een plek van. Uh, nou, daar mag wel wat staan. En dan mag iedereen voor het, voor het gevoel van het Koningshuis. zijn gevoel erop uh, loslaten. Dus gewoon een uh, wit a ergens op plakken. Ja. In heel Nederland. Maakt niet uit. Meterkastjes, uh, ja. kabelkastjes, uh, telefooncellen. Een wit A4'tje. Voor is niks erop. Ja, en dan? Dan moet je zien wat er opgeschreven wordt. Dat is wel leuk. Het is niet alleen leuk, het is ook een, het is, het is een hele leuke, hoe noem je dat, een, een flashmob. Dat is leuk. Een wit A4'tje ophangen. Gewoon als je denkt van nou, hier loopt toch niemand, maar het is vlakbij. bij. Oh ben Belshalter bijvoorbeeld, een wit A4'tje. Jasper? Ja? Uh, praat het even vol. Ik ga even een wit A4'tje ophangen hier. Oké. Okay. Ja, moet jij even vertellen, want anders wordt het ja, stil ga ik op de radio. vertellen. Het idee. Het idee is dus, uh, we, hebben, we, we hebben een heleboel dingen gebeuren in de wereld. En iedereen kan gewoon, nou iedereen heeft wel een printer staan of de buurman heeft een printer met een, met een beetje A4'tjes. Met een printstiftje, plak het op de bushalte, een wit A4'tje. Of op het, uh, op het uh, raam van je eigen huis, bij spreken. Of op de schuur, of op, op die deur waar ze elke keer die irritante dingen kladden. Doe daar een wit A4'tje op. hebt heb de jeugd er wat aan. Wij hebben er wat aan en we zien wat er opkomt. En dat kan je weer opsturen naar de nachtzuster. Oh, dat is ook leuk! Ik heb hem hoor, Jasper. Is het nog een leuk idee? Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb hier een wit A4'tje. Ja, hoe ziet het eruit? Het is een beetje een soort rechthoekig, hè? Hoe ziet het eruit? Wil je nu echt dat ik een wit A4'tje ga beschrijven? <lacht> uh -oh. Even plakband van de rol afscheuren en dan hang ik het hier, dat je het op de webcam kunt zien. Oh, wacht, ik moet nu even de webcam oh, je vraagt me Dat van. mag waarschijnlijk oh helemaal God. niet. Ja? ja, ik doe hierna even de webcam aan en kijk of het nog hangt, ja. Ja, ja ik, ik, ik zeg, dat is, dat is gewoon, gewoon niks. Je hebt niks en dan heb je wat. Dan ben ik heel benieuwd, als ik dan volgende week hier kom, of er iemand er iets op gekrabbeld heeft. Nou, uh, ik weet... Je mag er ook niks op zetten, hè? Dat is nee, ik doe niks. Ik heb het alleen met een plakbandje heb ik het op de muur geplakt. Gewoon een wit a Maar ik doe er straks nog twee, want ik denk dat deze gewoon wordt weggehaald. Want hij hangt in beeld in de webcam, dus, uh, op de webcam. Dus er is waarschijnlijk iemand van de week die denkt... hier ja, ja, dat is staat nodig. Dus ik hang, er nog, ik hang er straks nog twee op. Ja, ook gewoon op de wc of zoiets. Oh, dat is ook leuk. Naast de, naast de spiegel. Dat is leuk... Nou, ik vind het een superleuk idee, Jasper. Ja, soms dan gaat het... Ja, je hebt er helemaal niks uh, aan. En waarschijnlijk bloedt het hartstikke dood. Dan hangen er overal nog steeds. gewoon wit a of zijn ze gewoon weggehaald? Nee, maar ik weet zeker dat uh, vannacht of... In de middag, ik weet niet of morgenavond, dat iemand denkt... dat is eigenlijk wel een leuk idee. Zeker 100 mensen in Nederland gaan een wit a ophangen. Dat is leuk. Dat is, ik vind het echt en, leuk. En uh, dames en heren, maak er zelf ook een plaatje van als er wat op staat. En stuur ja. het op naar uh, nachtzuster. Ja, uh, mail het even maar... naar nachtzuster omroep, en dan zet ik hem op onze Facebookpagina. Ja, dat wel Facebook.com Facebook slash nachtzuster. Nou, hè? Kijk. Kijk. Zo, alles weer rond. Uh, Jasper, nu uh, heb ik geen zin meer. Nee, ik ook niet. Oké, okay, gelukkig. Dag! Doei, spreek Hoi, hoi. Dick van de Geld. Dag! Hallo! Hier was ik weer. Ja. Ik zat te kijken hoe je A4'tje aan het plakken was. Ja, want je moet toch iets doen om uh, vier minuten voor vier... Ja, aan het opplakken. Echt waar? Ja, natuurlijk. Broer. Heel goed. Ik vind het leuk. Nee, ik vind het leuk. Ja. ja. Ik had een antwoord op die Rubens. Misschien heb ik wat gemist. Oh. Maar ik weet niet, heb je al een antwoord gekregen? Erop, nou, ik gaf eigenlijk Rubens? zelf onmiddellijk het antwoord. Oh, nou... Want hij had nog nooit van, ik... van Rubens gehoord, die meneer. Nee? Nee, ja, dat kan natuurlijk. Ik weet dat, dat kan. Dat is een schilder die uh, in 1577 geboren is. Ja, dat, dat heb ik nog dus nog zo even uit af. je blote hoofd natuurlijk. Ja, <laughs> 1577, ja. Ja, nee hoor, dat komt van niet in het af. Oh. Maar goed, Rubens vrouw. Ik heb zelf een vrouw die uh, voldoet aan het... Dat uh, wat in de middeleeuwen het schoonheidsideaal was. En dat ja. weer een beetje terugkomt. Tenminste af en toe dan hoor je dat. Nou, dat is echt en, waar. Ik zag, want de nieuwe foto's van uh, een bekend warenhuis waar iedereen, uh, uh, die zeg maar... Nou ja, goed, er is een... De Hennesse en Maurits dus. Die hebben een nieuwe um, uh, campagne met Beyoncé. Ja. En dan zie je, daar zie je geen botten meer op. Okay. Die, die showt alle bikinis en er zit, dat is uh, geen, geen, geen bottenmodel meer. Vreselijk. Ik zag gisteren nog een reclame foto, of hoe noem je dat? Een foto van een reclam Een meisje in een of andere weet ik wat voor broek. Nou, dat waren geen benen, dat waren stokjes. Ja, ik vind het dus heel mooi, hè, als je zo slank bent. Maar het is... Vind ja, jij dat mooi? Ja, ik vind het prachtig, maar het is niet normaal, zeg maar. Nou, ik vind jouw figuur en dat van mijn vrouw, dat komt meer uh, in mijn... Uh, in Zit je me mijn... nu op de Nationale Radio een Rubensvrouw? Volgens mij is dat geen compliment. Nee, maar jij bent niet helemaal Rubensvrouw, maar je bent wel wat... We hebben het er, er niet bent. meer over, Dick jongen, jongen. Goed. Nee, maar in ieder geval, dat, uh, dat vind ik mooi. Maar ja. er wordt wel gezegd dat uh, het, het, het, het brede heupen relatief kleine borsten. Nou, dat kan ik van mijn vrouw niet zeggen. Oh. Want uh, die zijn zo klein niet. Maar goed, nou <lacht> klap ik uit de school. Oh god, dan krijg ik borten, klap, maar. Dick, waar wil je naartoe met je verhaal? Ik wil uh, nergens naartoe. Ik wil <lacht> alleen aan jou vragen of je volgende week in je uitzending, 25 ja. op 26 ja. uh, april, iets doet aan het, uh, aan het uh, koningengedoe. Oh, dat ik nou, dat weet ik natuurlijk niet, want ik stel dit programma niet samen, hè? dat doe jij. Dat is waar. Dus als die misschien dat je dat je toch iets als een thematiek misschien over over de. Oh nee, alsjeblieft. Ja, ik vind het. Maar ik ben echt, ik ben echt helemaal dol op het hele koningshuis. Ja. Maar ik denk dat wij echt oh, volgende week dan kunnen we. Het, ik. Nou, ik was vandaag even bij de bakker. Ja. En ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat ze twintig verschillende soorten... rood, wit, blauw, oranje... snoepjes, koekjes, chocolaatjes... en weet ik veel wat waar liggen. Volgens mij over een week... dan worden we er allemaal helemaal gek van. Ja, het is leuk... want in 1980 heb ik hier ook nog wat attributen. Ja. Ik heb je geloof ik wel eens verteld... dat ik persfotografie heb gedaan... een aantal jaren. Ja. Ik heb hele leuke attributen bewaard. Maar goed... Mm. Nee, oh, een... dit is een oh, Dat begrijp ik ook, je vraag. Maar dit is heel leuk. Maar ik denk dat ik doe gewoon waar mensen maar me over bellen, zoals altijd. Ja. Doen we gewoon. Want het gaat, denk ik, overal verder al over het Koningshuis de komende tijd. Ja. Dus dat doen we maar even niet. Nee, nou nee, ja, goed, dat precies. Maar goed, ik heb volgende week, um, mocht ik tenminste er doorheen komen, ook wel weer een vraag, denk ik. En nou ja, en dan we doen we het. Maar... Ik denk dat er de volgende week, na alle berichtgeving, komen er ongetwijfeld weer vragen en ook antwoorden. En waarschijnlijk misschien ook wel een cryptogram in dat die richting op gaat. Dus een heel klein beetje oranje zal de uitzending ook wel weer kleuren. Hartstikke, hartstikke leuk. Dag Dick, tot gauw weer. Nou, hè? Ik wens je een leuke avond. En, uh... Wel thuis straks. Ja, dankjewel. En okay. jij ook. Een leuke avond. Hoi, hoi. Dag. 0800-1121.